Okay, hey. David Geta, Kelly Rowland, When Love Takes Over bij 538 Floris hier. Waarom is het een goed idee om een pilotenpak in je kast te hebben hangen? Of een ander uniform? Het is onderzocht. Het antwoord hoor je zo. 538 Nieuws, twee uur. Er is nog altijd geen spoor van de verdachten die er vandoor gingen na een schietpartij in Rotterdam-Delfshaven. Na een ruzie bij een flat werd er in het portiek geschoten. Een man uit Capelle aan de IJssel raakte zwaar gewond en overleed even later. De schutter gingen vandoor in een zwarte auto, waarin in elk geval nog één andere persoon zat. Bijna premier Jette rond de komende dag zijn serie gesprekken met kandidaat bewindslieden af. Als een van de laatste komt beoogd justitieminister David van Wee langs. Ook praat Jette met Eelko Ehrenberg, die staatssecretaris van Financiën wordt. Hij neemt de plek in van Nathalie van Berkel, die uit de kamer vertrok. toen aan het licht kwam dat haar cv niet klopte. Het nieuwe kabinet staat maandag op het bordes. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische havenstad Sebastopol op het schiereiland De Krim is een dode gevallen. Volgens Rusland zijn 16 drones met succes neergehaald. Eerder deze week waren dat er al meer dan 150. De droneaanvallen door Oekraïne zijn een reactie op Russische bombardementen. En in het noorden van Italië is een skier om het leven gekomen door een lawine. Hij was met vier anderen gaan skiën in de Aosta-vallei toen het misging. Drie mensen bleven ongedeerd. De vierde raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Waar de groep vandaan kwam is niet duidelijk. Italiaanse media zeggen dat de vijf geen Italianen waren.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 Radio 538, zomerweken. Luister en win, jouw vakantie naar de zon. Oeh la la. Hoe zie je er sexy uit? Het is onderzocht en het antwoord hoor je over zeven minuten. Radio 538. I'm wrapping up this Saturday. The Jewish should you, gotta listen. I won't lose myself. Ever. Sommer 12 to 12, een pilotenpak... Ah, ik weet niet of je wel eens een uh, verkleed, verkleedfeestje hebt... of uh, misschien al heb je wel uh, carnaval gevierd de afgelopen dagen. Voor mij is dat wel lang geleden trouwens. Ik, ik vind ja, ik vind het normaal gesproken al moeilijk om fatsoenlijke kleren aan te doen. Laat staan, een verkleed, uh, verkleedfeestje. Mocht je er een op de planning hebben binnenkort en je wil indruk maken... het is onderzocht een pilotenpak. Zorgt ervoor dat je er sexy uitziet. Bij vrouwen werkt het, uh, werkt het eigenlijk uh, ja, elke vorm van uniform... Uh, al is het een brandweerpak, dat wil ook nog wel helpen. Maar voor mannen is het dus een pilotenpak. Mocht je dus nog een verkleed feestje op de planning hebben binnenkort. Probeer het eens een pilotenpakje. Dan kan je, zeg maar, je, je liefdesleven kan dan een vlucht nemen, zeg maar. de hits voor je de donker. Floris hier. Olivia Dean hoor je zo meteen. Anelli. 5, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Get up! zo midden de nacht. Lekker dat je er even bij bent, Floris hier. Uh, en over een paar uurtjes, dan zijn ze er alweer... Hè, met de nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Uh, normaal gesproken Tim, Rick, Niels en Florentien. Uh, Niels en Florentien hebben alleen heel even een weekje vakantie. Daarom deze ochtend... Tim, Jelte, Rick... En Esther, Esther voor het nieuws. Jelte, die ken je misschien wel van de middagshow met Frank. Jelte, die, die vindt er vroeg opstaan, vindt die zo ontzettend leuk. Dus die denkt, dan kom ik ook nog eventjes alvast even voor dag en nou Lekker, gezellig. Uh, en vandaag uh, rond de klok van kwart voor tien, traditieritaal... Rob Schepers en de Week in One-liners even op uh, humoristische wijze... eventjes doornemen wat er allemaal gebeurd is deze week. Dat allemaal vandaag rond de klok van kwart voor tien in de ochtendshow. Gisterochtend ging het uh, in het nieuws over mannen die vrouwelijke dingen nadoen. Een van die dingen was het nemen van enorme nepnagels. En ja, de heren liepen meteen tegen van alles aan. Onder andere dat ze hun kont niet konden afvegen. Net van die lange nagels, ja, dat is natuurlijk direct uh, wat er aan de hand is dan. Uh, Rick die dag nog een ander probleem te herkennen. Maar ik zit er ook wel eens naar te kijken dat ik denk van nou, dat is, dat uh, zijn is flinke nagels. Ja, dat is in sommige gevallen is dat best lastig ook. Hoe kun je er met ja. type ook dan? Ik oh, dat is zoiets van op een afstand. En <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> Zes uur zijn ze er weer met een kagelverse ronde van de 538 ochtend show. Oh, She's right, though. At night, she's screaming. I'm on my mind. On my mind. She'll make you curse. She'll see you're blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back. Back for second. With your pain, you just can't help it. 538. Een mooie dag, Tom. Nou, dan gaan we weer eens even proberen. Zes minuten voor half drie. En de grote vraag is deze vrijdag 20 februari. Is het al vrijdag voor je? Of leef je met je hoofd nog in de donderdag? Ja, ben jij al wakker of ben jij nog wakker? En zit je bij het winnende team? Daar komen we altijd even achter zo midden in de nacht. En het leuke is, je kunt meedoen aan dit kleine bevolkingsonderzoek door de app van 5 drachten bij te pakken. Aan me door te geven wat het voor jou is. Goedemorgen als je al wakker bent. goedenacht als je nog wakker bent. Gaan we zo meteen alles bij elkaar optellen. Dan komen we erachter wat het winnende team is van vannacht. Uh, rechtsbovenin. In de app van 53 heb je zo'n WhatsApp-icoontje. Als je daarop drukt, word je direct naar WhatsApp gestuurd. Kun Je het even aan me doorgeven. Dus goedemorgen of goedenacht. Mocht je nou achter het stuur zitten, hou het even veilig. Hè? Spreek het gewoon even in. Microfoontje ingedrukt. houden in WhatsApp. Dan kun je het gewoon even naar me door spreken. En dan uh, tellen we hem er gewoon bij. Wat is voor jou? Goedemorgen of goedenacht? Geef het aan me door via de app van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 Eetje verliefd, ik word depressief. Give me ten ton of fatness, give me some of that yeah. Things with the badness, look how she yeah. had yeah. She applied, got that but and not just that It's a good piece of mental sand that I care A piece of game and me love how your chat Watching in step visit for the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached Mainly my aim is to give you this love If not dig the you move Let me acknowledge the way They come and play, play, play, play. As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 Jack, in my world, bij 538. Hey, goeienacht, Floris. Floris, morgen, Kees. goeiemorgen. Nou, nou, nou. Floris. Slaap lekker, Floris. Ah, goeiemorgen, Floris. Maak er een mooie dag van. Hé, hey, dat gaan we proberen, maar tien over half drie... Op deze vrijdag 20 februari. Wat is wat voor jou? Goedemorgen of nacht. Geef het dan door via de app van 158. Rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje. Geef het even aan me door. Goedemorgen als je al wakker bent en de vrijdag voor je begonnen is. nacht als je nog wakker bent en je met je hoofd nog in de donderdag leeft. Dan gaan we alles bij elkaar optellen. En dan komen we erachter wat het winnende team is van vannacht. Dus even kijken. Het is een... Uh... Goedemorgen of een goede nacht voor uh, Erik. Dat vertelt hij me straks. Ja, Erik is wel heel goed in, uh, in teasen. Een beetje de spanning opbouwen. Dus ik ben benieuwd, Erik. Benieuwd wat het voor je is. Een uh, goede nacht voor Ronnie. As we speak, uh, zie ik dat binnenkomen. Een uh, goede nacht voor Kooi. Een uh, uh, goede nacht voor uh, Roy, denk ik. Die is on onverwacht op weg naar uh, Duitsland. Nog een kleine duizend kilometer te gaan vandaag. Een uh, goede nacht voor Jacob. Lekker aan het werk in de schoonmaak. Een uh, goede nacht voor Harry. Uh, goedenacht ook voor Marcus. Krijg kreeg deze nog van Koert. Het is hier nog uh, goedemiddag. Oh ja. Het is uh, vijf voor half zes hier in Las Vegas. Oké, okay, ja. Ik, uh, prettige uitzending. Ja, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk nog een goede middag, Ronald. Hey, Floris. Een hele goede nacht vanaf deze kant. Vanaf Drachten. Hey, Drachten. Frieslaan boppen. En heb je Twan nog. Goedenacht, Floris. Hey. Lekker man. Jacob. Ja, ja. volgens mij is het een Goede nacht, Floris. Ja, zoals altijd, ja, Jacob, zeker, een goeie nacht. Jacob, oh. je hebt een nieuwtje. Ah, oh, nieuwtje. Um, ja, het duurt nog uh, bijna twee weken. Ja. Maar uh, zijn we vijftig jaar bij de zaak. Nee. Ja. Zit jij dan al vijftig jaar op de vrachtwagen daar? Nee, dat niet. Ik ben als postbode begonnen. Oh, sorry. 5, uh, ja, 5 maart 1976. Jeetje. Dat was zo, ja. zo, zo, zo, zo rond de oerknaal was dat. Au. Jij had het zo past over, uh, over uh, uniformen, maar ja. toen liepen we nog echt in uh, van die oude grijze uniformen. Ja. Edo, op, strop daar eens voor. Ja, en uh, zijn. Ja, dat was gewoon echt zo'n zo zo ouderwets pak nog, hè? Ja. Schoenen gepoetst. Zo niet, dat kon je eerst weer naar huis. <laughs> maar ga je, ga je tegenwoordig ook nog een beetje netjes op, op pad als je aan het werk gaat? Of is het nu nee, gewoon je koffie? Nee, ik heb, ik heb gewoon. Uh, nee, ik heb wel. Uh, ik heb wel gewoon kleding van. Ah. Uh, van Borst en Maar uh, oh, ja. het is niet meer wat het geweest is. Nee, dus, precies. Uh, precies. Nee. Jeetje, maar over twee weken 50 jaar bij de zaak. Dat gaan we eens even vieren, dan, hè? Ah, uh, dat denk ik wel, ja. Ja, ja zeker. Ja. Gezellig. Hé, hey, uh, maar jij zit nu wel op de vrachtwagen, toch? Jazeker. Ja, nee, oké. Okay. Uh, ik, ik, ik las namelijk... Uh, ik zag iets in het nieuws daarover. Misschien heb jij daar ook wel een mening over. Uh, er is grote... Uh, ja, de, de truckerswereld is in rep en roer, want... de boelbar wordt verboden in Nederland. ja. ja. Uh, uh, ik, ik, heb... Ken je dat, een boelbar? Jazeker. Ik had er nog nooit van hoort. Een koeienvanger. Een koeienvanger. Ja, maar het is echt een soort, ik heb het even opgezocht, maar het is een soort rek wat je dus voor je vrachtwagen doet. Ja, um, je moet het zo zien, uh, in Nederland uh, is het eigenlijk niet echt nodig. Het is alleen voor de mooierheid en het lijkt ook alleen maar mooi. Okay. Ga jij bijvoorbeeld naar um, Scandinavië met die uh, grote rendieren, nou je zal zo'n ding voor je auto krijgen. Ja. Uh, daar word je niet vrolijk van. Nee. En wat denk je van... Uh, ja, een stukje verder weg nog. Australië. Uh, als je daar geen... Uh, uh, boelbar, om het zo even te zeggen... een koeien vangen voor je auto hebt... wat denk je van al die kangaroos? Ja. Oké, okay, dus, dus het uh, is echt wel... Als we, als er echt serieuze dieren oversteken... dan is het wel echt... Uh, de, ja, de, het, het scheelt een hele hoop dat er zo'n ding voor zit. Uh, ik denk als jij uh, een, een wolf... Tegenwoordig, of een, uh, een het voor ja. je auto krijgt, uh, zeer zeker. Zo'n die is dan uh, wel uh, uh, iets verbogen, maar uh, je, je houdt de auto heel. Hè? Ja, precies. Dus, zeg maar, het scheelt een hele hoop schade aan je vrachtwagen. Ja, maar als, je... als je zeggen gewoon, uh, je bent je ben iets te lang, uh, flauwe pul. Um, uh, ook met voetgangers bijvoorbeeld wordt er dan ja. gezegd, uh, maar... Als jij in aanraking komt met een auto of met een boelbar, maakt niet veel uit, hoor. Nee, oké. Okay. Maar, dus, dus, maar ben, uh, je nou, ben je nou ook ontstemd dat het in Nederland verboden wordt? Of vind je het dan wel best? Nou, ontstemd weet ik niet. Ik vind het gewoon flauwekul. Ja, uh, het is gewoon dom regeltjes geneuzel, zeg maar. Is ja, muggenzifterij. Ja, precies. Nou, daar zijn we heel goed in in Nederland, hè? Daar kunnen ja, we heel inderdaad, goed. Ja, inderdaad. En uh, ga er maar vanuit met dat uh, nieuwe kabinet zo meteen. Uh, nou, hou je okay. hart maar vast. Ja. Oké, okay, Jacob. Nou, voordat we in hele politieke discussies gaan verzonnen. <laughs> nou, ik ken jou een beetje. Oh. Okay, <laughs> voor voor, okay, voor okay. het weten is het alweer weer maandag. Ja. even we kijken, ja. Jacob. Het is een goede nacht voor jou. We gaan eens kijken of je bij het winnende team zit alles ingevoerd. Het is geworden een... Het is een goede Oh. Kijk eens eventjes, van harte ja, jongen. Hoi, dankjewel. kunnen we weer bijschrijven. Zo so is dat. Uh, ik zou zeggen, rij voorzichtig. Heb je de boelbar voor of niet? Uh, ik heb mijn eigen boelbar voor. Oh. <laughs> uh, de, de, de, de, de mooie boelbar, zeg maar. Jazeker, <laughs> jazeker. zeker. Ja, zeker. Met gezellige boel, man. Man. Hey. Jacob, hoi, hoi. Hey, hoi, Hoi, Radio 538, midden in de nacht en Phil Collins. En...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 You know gone. The sea is gonna fall And hell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 Ex-prins Andrew is weer op vrije voeten. Nadat hij uren op een politiebureau werd vastgehouden, is hij daar afgelopen avond weer vertrokken. De politie zegt dat het onderzoek naar hem wel doorgaat. Andrew werd gearresteerd omdat hij als handelsgezant gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld aan zedencrimineel Jeffrey Epstein. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische havenstad Sebastopol op Schiereiland de Krim is een doden gevallen. Volgens Rusland zijn 16 drones met succes neergehaald. Eerder deze week waren dat er al meer dan 150. De droneaanvallen door Oekraïne zijn een reactie op Russische bombardementen. Iran zegt dat er een reactie komt als Amerika het land aanvalt. Toch is het niet uit op oorlog, staat in een brief gericht aan VN-baas Guterres. President Trump dreigt Iran met militaire acties... als er geen deal komt over het Iraanse nucleaire programma. Amerika wil dat Iran zich aan hun voorwaarden daarover houdt... maar de gesprekken zitten muur buur vast. En een man die vorig jaar zijn vriendin achterliet op een berg in Oostenrijk... waarna ze overleed is, veroordeeld voor dood door schuld. Hij krijgt een voorwaardelijke zelfstraf en een boete. Zelf vindt hij dat onterecht. Volgens hem vroeg zijn vriendin hem om hulp te gaan halen... toen ze niet meer verder konden. Maar de rechter vond dat hij haar niet...